Bij betogingen na de vorige verkiezingen greep de Wit-Russische politie steeds hard in. Maar nu werd iedere betoger vooraf geregistreerd en gefotografeerd en bleef het rustig. De ijzeren pinnen die vanochtend in een ruiterpad in Schavenzander werden gevonden, zijn daar gebleven na werkzaamheden.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 Ga naar ik word lid van max.nl of bel 0900 x 0. 10 cent per minuut. Voor interim online professionals kijk je op someone.nl. Plus geeft meer voordeel. Veel meer! Kijk maar naar onze vele weekaanbiedingen. pannenkoeken of poffertjes, één plus één gratis. Lekker, maar daar wil ik wel iets bij drinken. Neem ze frisse dubbelfris. Drie pakken van 1,5 liter voor mijn 1,99. Dus deze week Jan pannenkoeken of poffertjes en dubbelfris in de aanbieding. Ja, en zo hebben we deze week nog veel meer aanbiedingen. Plus geeft meer. Veel meer! NOS, NOS, NOS Langs de Lijn met Jeroen Stomhorst. Goedenavond dames en heren, welkom bij uitzending 1001 van Langs de Lijn. Natuurlijk kijken we aan het einde van de avond nog even terug op de jubileum uitzending van vanmiddag. Het was een uh, prachtig feest. Nu, het komende uur, ook vooral aandacht voor uh, veel uh, voetbal en uh, bielrennen... en schaatsen de hoofdmoot van uh, het afgelopen weekend... Uh, eerst het voetbal, het bijzonder de topper tussen Ajax en PSV. Pieter Vink fluit nu af voor het einde. Ajax wint. Onder luid de juif van de 50.000 in de Arena. Minus de PSV-supporters met 2-0 van PSV. Een hele belangrijke overwinning voor de Amsterdammers. Ronald van der Geer is al aangeschoven en laat zijn licht schijnen over dit weekend. Het wielerseizoen is in alle hevigheid losgebarsten. Volgende week is het tijd voor de ronde van Vlaanderen. Vandaag moest er eerst nog van Gent naar Wevelgem gereden worden. Met als winnaar de man van wie alle Vlamingen hopen... dat hij ook volgende week als eerste over de finish komt. Tom binnen binnendoor, door, zwaar. Tombonen, Tombonen, Tombonen of is het zaak aan. Het is Tombonen die hier de wedstrijd wint. Het is lang behelpen geweest met de achtervolgingsploegen bij het schaatsen. Maar sinds vandaag is alles anders. Zowel de vrouwen als de mannen werden wereldkampioen. De Nederlandse mannenploeg behaalt ook goud op de ploegenachtervolging. Wat de vrouwen deden, doen de mannen ook. Tot 11 uur allemaal, in langs de lijn. Ja, we beginnen met het voetbal. De verwachtingen waren hoog gespannen vandaag. Er stond recht de topper op het programma Ajax tegen PSV. Nou, Ronald van der Geer, ik zei al, je zit er al meteen maar eens even jouw mening. Was het ook echt een topper? Nee, ik vond het geen topper. Het is geen wedstrijd waar ik over drie jaar van denk, weet je nog, die, die zondag van die 10.000 100 10 uitzending. Daar maar misschien wel. Want misschien was hij wel eens beslissend? Nee, dat kan, maar dat is niet uh, de vraag die jij stelt. Nee. Jij, de, de vraag stel je <laughs> omdat jij uh, benieuwd bent... wat de kwaliteit van deze ja. wedstrijd was. Nee, dat was, uh, dat was zeker geen topper. Laten we even luisteren naar hoe Philip Cocu en Frank de Boer... de beide trainers de wedstrijd hebben beleefd. Ik ben zo trots op ze. Gewoon de, de manier hoe we tegen PSV gespeeld hebben. Gewoon 94 minuten lang. Echt gewoon achter hun aangerend, gejaagd. Geen seconde met rust gelaten. We hebben ze helemaal niet in het spel laten komen. En wij hebben eigenlijk alleen maar gedomineerd. En zo verdiend de overwinning. Alleen het probleem zat er bij ons meer in als wij zelf de bal hadden. Dan waren wij toch niet echt in staat om onder de druk van Ajax uit te voetballen. De vrije middenvelder of een opkomende bek te vinden. En zo onze aanvallers in stelling te brengen. Dus dat hebben we eigenlijk uh, verzuimd de eerste helft. De uh, tweede helft werd dat beter. We De rust ook probeert uh, wat, wat dingen aan te geven waardoor we aan de bal uh, uh, beter in de wedstrijd zouden komen. Dat lukte ook wel redelijk. Maar ja, toen viel die 1-0 eigenlijk uit het niets. Een beetje een lucky goal, denk ik, maar... Uh, nu dan uh, via die hoekschop, kort genomen. zat die bal richting tweede paal. Daar komt die bal. Oh, mooie! Wat een mooi doelpunt, zeg! Ik weet niet of het bedoeld is, maar hij zit er geweldig in. Ja, dat kan een beslissend zijn in zo'n wedstrijd. Zeker na een strafschop uh, dat je op 2-8 stand komt. Schijnt naar de fluit, niet voor penalty. En nu geeft hij een penalty aan Ajax. En is Hutschitz een boost. En als Vink fluit mag Sime de Jong gaan trappen in een poging wagen om Ajax vanaf 11 meter op 2-0 te schieten. Daar komt de aanloop, daar komt de bal en goal. En daarna komen we wel... Beter in de wedstrijd gaan we initiatief nemen. En ja, daar ben ik eigenlijk nog wel uh, meest teleurgesteld over. Want dan gaan we wel initiatief nemen. En dat initiatief moet je daarvoor ook nemen. En, en dat hebben we niet gedaan vandaag. Na 83 minuten. Terwijl nu wel gejaagd wordt door Jermaine Lenz. Maar bijna. Met de moeder Ban, ook tegen Btw in. Want via Vermeer uh, is er nu een uh, spelletje rondspelen door Ajax. Uh, begeleid door het publiek terwijl Jan Vennergoog klaar klaarstaat om in te vallen. Is het nog altijd het We zitten Vertongen. Ja, vandaag waren we heel snel de bal weer kwijt. Ook mede door de druk van Ajax. Dus uh, daar hadden we gewoon moeite mee vandaag om daar uh, tussendoor te spelen. En normaal denk ik uh, gezien onze spelers is dat juist een van de kwaliteiten om onder druk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 En ik denk, nogmaals, ik ben super trots op ze. Trots op ze. Nou ja, voor ons is dit gewoon een, uh, een nederlaag. We hebben niet het resultaat gehaald. We staan op achterstand. Maar wij gaan gewoon naar de volgende wedstrijd toe werken. En uh, we gaan op dezelfde manier doorwerken als ik uh, begonnen ben. Want ik ga niet uh, nu in één keer dingen veranderen omdat we een wedstrijd verliezen. Oh, dus Filip uh, Koku, blijven dagkoersen, uh, uh, Ronald van der Geer. Wat zegt zo'n topper over de titelstrijd? Nou ja, niet, niet dat die titelstrijd beslist is. Maar uh, je bent allemaal op weg naar een bepaald plekje in de, in de competitie. Dat is natuurlijk een open deur, maar dat geldt wel in deze fase. Ja, dan kun je zeggen dat uh, Ajax afstand neemt van PSV. Vier punten met nog zeven wedstrijden. Uh, ja, dat, dat, dat is een eerste stap richting het, uh, richting het afschudden. Alleen normaal gesproken zeg je, ja, die is er nu af. Dat durf ik in deze competitie niet uit. Te spreken, maar ja, je zet, wel een, je zet wel een stap, je wint, en wij hebben het natuurlijk. Mentale het algemeen, uitdelen? Natuurlijk. En wij hebben het over het algemeen over het kampioenschap, maar uh, er wordt natuurlijk ook uh, een tweede plek verdeeld die voorronde Champions League recht geeft, waarbij je misschien ook nog wel een stapje verder kan komen. Het gaat om gewoon Europees voetbal in zijn algemeenheid. Dus ja, ja je zet een, je zet een, een stap, en, je, en inderdaad, geef je PSV natuurlijk wel gewoon een, een flinke tik, en je laat weer zien, maar eigenlijk de Achilles heel licht bij de Eindhovense ploeg, hè, want het is verdedigend natuurlijk een chaos. Men haalt van de week wel de, de, de bekerfinale. Maar als je ziet hoeveel kansen er uiteindelijk nog aan Heerenveen worden gegeven, die niet worden benut, ja, dan is het nog een klein wonder dat PSV uiteindelijk in die, in die finale staat. Ja. En dat zag je vandaag weer. En, en natuurlijk is er geen tevredenheid bij PSV over een heleboel spelers. Niet voor niets wordt de aanvoerder Toyvonen vandaag gewisseld. Nou ja, dat geeft aan dat Koku echt wel een, een, een punt wil maken. Dan zegt hij zelf nog, hij was niet helemaal fit, maar Toyvonen zelf ontkent dat. Dus die is gewoon op basis van slecht spel uh, gewisseld. Hij is achterin toch nog steeds aan het zoeken. Dus uh, ja, nee, PSV is er nog niet. Het is even een korte opleving geweest. Ja. Maar, maar wat, ik, wat ik ook al zei over die bekerwedstrijd, die halve finale... Ja, het resultaat maskeert eigenlijk toch ook daar weer de tekortkoming. Eh, dus Koku kan, kan, kan de ploeg nog niet zo snel naar zijn hand zetten... dat hij het lek boven heeft. Nee, je, kunt, je kunt de spelers een, een, een prettigere omgeving in hun beleving uh, voor ze creëren. Je kunt de drukte afzetten. Je kunt kleine tactische uh, aanpassingen doen waar de spelers zich misschien wat, wat, wat prettiger in voelen. Maar als je gewoon echt op een bepaalde, in een bepaalde linie kwaliteit mist, ja daar kan ook trainer Koku in zeven ja. weken of acht, wat is het negen weken, niet heel veel aan veranderen. Dus, dus ja, daar zul je valand, toch het is mee is toch moeten denken. Uh, uh, over kwaliteit missen, als je weet hoe, hoe, hoe als je de blessurelijst ziet bij Ajax. Is spelen al, al, al de hele competitie niet in de sterkste opstelling, geloof ik. Nee, maar die hebben ook, um, voor alle duidelijkheid, die winnen vandaag... omdat ze een bepaald karakter tonen en uiteindelijk over PSV heen walsen... in de tweede helft, hoewel walsen misschien een te groot woord is. Maar ook Ajax speelde helemaal geen grootste wedstrijd. Alleen wat Ajax de laatste weken heeft gedaan, is gewoon winnen... en ook je slechte wedstrijden winnen. En daarom staat Ajax daar waar het nu staat. En, ja. en Frank de Boer is natuurlijk met name trots op datgene... wat er in de tweede helft gebeurt als Ajax echt wel de sterkere wordt. Uiteindelijk door die van Aysat die een voorsprong neemt, ja, dan zie je dat er wat knakt bij PSV, dus dat vertrouwen ligt ook niet zo heel erg hoog. Ja, en toen is eigenlijk is toch blijven jagen, proberen agressief te zijn, oh, de was linies de wel korten heel op elkaar. Op, ja, ja, een kinderhand is wat uh, ja. dat betreft uh, gauw gevuld, maar dat geeft ook aan natuurlijk, terwijl hij nu heel trots is op misschien wel het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden van de voetballer, is hoe ondermaats men gepresteerd heeft. En hij heeft dan wel op zijn manier enigszins in de beleving het lek boven gekregen. En ja. natuurlijk zal daar het een en ander moeten gebeuren, maar maar misschien dat ook wel in die slotfase. Siegtersom en Boerichter terugkomen. Helemaal fit. ja Misschien net even het verschil in deze titelrace. Zou kunnen. Um, je noemde het al. die uh, maakte uh, nou, de winnende, wil ik niet zeggen. Maar wel de beslissende, denk ik. En de mooiste. En de mooiste. Prachtig doelpunt. Ja. Kind van Eindhoven. Dat is hij, maar dat is hij natuurlijk eigenlijk niet meer. hè? Dat is al zo lang geleden. Hij wordt gezien eerder als een, een Ajax-City op een zijspoor is beland. Ja. Want misschien is dat verhaal nog wel wat mooier. Hij is natuurlijk in Eindhoven op een zijspoor beland. Uiteindelijk door, door Ajax opgepikt van Basten. Ja, gewoon een tweede elftal speler die af en toe mag opdraven. Zich daarbij neergelegd heeft. en. Ja, het was wel een fantastische goal. Hij zal altijd zeggen dat hij het zo bedoeld heeft. En uh, dat zou ik ook doen hoor. Dus ja. ik, uh, was, maar het is, het is leuk voor dat jog. Vond jij die penalty of... nog dubieus? Nee, helemaal niet. Okay. Nee, nee, nee, er wordt een tikje uitgedeeld. Ja. Hij, hij tilt op het laatst Marcelo zijn benen op. En, en legt. hij zat hier neer. Is die weer belangrijk trouwens. Yes. En dat, nee, ik, ik zag ook in de beelden dat Vink daar echt met zijn neus bovenop stond. Nee, die kan dat niet gemist hebben. Ja. En, en je ziet in één herhaling ook wat er gebeurt. Dus, oh, We hebben het over Ajax uh, als titelkandidaat. Maar uiteindelijk is AZ natuurlijk nog steeds de koploper. Ja. Straalde dat niet uit. Maar zijn dat wel. Um, uiteindelijk gewoon een goed weekend. Hè? Winnen met uh, 1-0 van RKC. Over vijf uh, jaar weten we niet meer dat dit nee. een hele beroerde wedstrijd was. <laughs> ja. Ja. Ja, het was een zware bevalling, hè, zo kan je het ook noemen. Uh, moeilijke wedstrijd. Uh, mede ook misschien wel door die verloren halve finale in de beker afgelopen week. Tegen ja. en van Beek, daarover. Ah, het is een combinatie van, van vertrouwen, vermoeidheid. We hebben, we hebben toch 120 minuten in de benen. En, uh, en dan moet je toch even over dat, over dat dooie punt heen.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 Een beetje slachtoffer van zijn eigen succes is hij misschien wel. Ja, ik, ik, ik, weet je wat ik grappig vind? Ik heb die wedstrijd helemaal gezien. En de instelling is voorbeeldig. Nou, die zal het best geweest zijn. Spelers zullen positief het veld in zijn gegaan. Maar het was zo ontzettend slecht. Het deed gewoon pijn aan je ogen. En ik ben echt wel iemand die er vaak nog wel iets positiefs uit probeert te halen. Maar uit de eerste 45 minuten heb ik niets kunnen halen. Ik, ik snapte niet, ik begrijp dat het om vermoeidheidsredenen is... bij Paulsen dat hij niet speelde. Maar volgens mij is er meer aan de hand. Want Klavan was echt een dissonant deze middag. Het ging allemaal mis bij hem. Hij werd vrijgelaten. Kon niets met die vrijheid doen. Marcellus balletjes breed. Achter de man. Zomaar in de voeten van de tegenstander. Men kon het niet belopen. Voorin geen vuist te maken. En de goal eigenlijk cadeau krijgen. Door een fout van Jeroen Zoet. Want dat moet er dan ook nog wel even bij. Over oh, een ja, de... goede keeper. Ja, ja maar, maar, maar nu even niet. En dan, uh, ja, weet je. Natuurlijk, die vermoeidheid zal er zijn. En we zullen AZ moeten toetsen in de volgende wedstrijd... Dat is weer Valencia. En dan zit er dus weer een zware wedstrijd voor de volgende competitiewedstrijd. En zo blijf je eigenlijk een beetje aan de gang. Maar misschien is dat wel de reden. Maar ik vond het vandaag gewoon echt slecht. En hoe moe je ook bent, als je een bal van A naar B moet schieten. dat moet toch ook met moeie benen wel gewoon kunnen. Daarom. Goed. En mooi. Verbeek voert het toch in ieder geval niet echt aan. als argument, toch? Nee, hij komt er nu even op terug. Maar het is wel. Weet je, van de week zijn we ook natuurlijk. Gerard heeft Azet stuk gespeeld. Dat is uiteindelijk zo. Alleen de ploeg had uh, ook dat kunnen maskeren door gewoon alle kansen te benutten. Die kans heeft AZ vandaag niet gekregen, nauwelijks nee. iets gekeerd voor zichzelf. Het is wel van, van belang om dat donderdag wel te doen tegen Valencia. Kijken we even naar FC Twente. Vorige week zei McLaren dat de ploeg een bad week uh, had. Volgens mij zei hij vandaag dat hij een bad month heeft uh, met ja. de FC Twente. Een bad year is dan het volgende. Hij uh, nou, zit in een dipje. Ongelooflijk. Als ja. je zag spelen toch. Ik nog die geweldige wedstrijd tegen PSV. Ja. Toen ze de Eindhoven naar de hemel van de mat speelden. En toen was het even klaar. Want ook van de week tegen uh, de Graafschap. Nou speelt iedereen daar moeizame wedstrijden. Maar uh, ging het natuurlijk niet heel gemakkelijk. En op een, een of andere manier. Maar dat lijkt wel bij elke ploeg een beetje te zijn. In deze fase van de competitie is het mooie eraf. Ja. En uh, bij Twente laten de resultaten ook te wensen over. Want ook gisteren, eigenlijk in de slotfase, toen het 1-1 werd... het is al schande dat je 1-0 achterkomt eigenlijk... maar ADO speelde goed en uh, zette Twente vast en jaagde ze af. Maar Twente is niet in staat om daar heel snel een antwoord op te vinden... en blijft eigenlijk een beetje tegen zichzelf knokken... in die, uh, in die, in die wedstrijd tegen ADO. En ADO is hartstikke blij. Maar voor Twente is het weer een dikke ja. streep door de rekening. Ongelooflijk. Dan uh, goed PSV, uh, Feyenoord en Heerenveen. 1 punt achterstand nu op FC Twente. Uh, dit zijn Feyenoord's sterspelers. Zo mag je hem best noemen. John Videtti over de titelkansen van Feyenoord. We have seven games left and we're going to play every single every single game to our absolute maximum and we've beaten beaten the best in this league. We've beaten Twente away, Twente home, we beat PSV, you know, we're beating the big boys and so that must much, much make us the one of the big ones, but we don't think like that. You know, we just work hard every every day in Feyenoord, you know, in the training ground and uh, When we komen uit en spelen, just, you gewoon spelen met pride en we proberen ons absolute best te doen, want het is een fantastisch voetbalclub en we genieten yeah. ervan. Ja, Ronald, uh, Guidetti uh, had het moeilijk vandaag. Hij ja, had het lastig, um, liet zich weer provoceren ja. en dat is. Uh, maar dat is toch een beetje zijn probleem. Ik bedoel, hij zoekt het op, hè? hij probeert ook inderdaad gewoon fel te zijn. En kwam uiteindelijk in een discussie met Sais, waarin hij zich ontzettend aanstelde. En, en het was goed dat Koeman hem maar naar de kant haalde, want voor hetzelfde geld loopt hij weer tegen een onnodige kaart op. Wat hij zegt heeft hij natuurlijk gelijk. In dat zijn gewoon feiten. In grote wedstrijden is Feyenoord inderdaad heel sterk geweest dit jaar. Punten zijn natuurlijk gemorst in wedstrijden tegen kleinere tegenstanders. Nou, Feyenoord krijgt de echte grote behoudens AZ niet meer voor de kiezen. Herenveen nog in de allerlaatste wedstrijd. Dat schijnt ook een beetje een gewoonte te zijn in de Nederlandse competitie dat het eindigt met Herenveen Feyenoord, ja. volgens mij al zoveelste zoveelste jaar <laughs> achter elkaar. Um, nee, AZ komt nog, uh, komt nog op bezoek en voor de rest ja excelsior, Roda, NAC, het zijn de kleintjes. Waar tegen ja. Feyenoord het lastig heeft. Dus feit, uh, maar feit, en Feyenoord komt nog uh, vier keer thuis. Kom ons op blij zijn dat het nu dus wel een keertje lukt tegen een kleintje. Te ja, en ik vind het eigenlijk ook wel prettig dat het lukt, omdat de Gaafschap uh, gekozen heeft voor deze speelwijze. en uh, nou zie je maar weer, Uldering vervangen daar, Daar nou, we hem niet te lang over hebben hoor, maar door Richard Roelofsen die zegt, met deze speelwijze gaan wij succes boeken. Nou, één keer is dat gelukt. Tegen Roda is In de eerste wedstrijd tegen Roda, daarna geen punt meer gehaald. Dus stap er nou vanaf, ga terug naar je eigen DNA en ga gewoon lekker ballen. Ja. Dus uh, dat zei Koeman overigens ook vrijdag op de persconferentie. En dat heeft Feyenoord vandaag laten zien. Goed, um, jij zegt, uh, je hebt het al even gehad, over, over de wedstrijden die gaan komen van uh, Feyenoord met name. Ja. Um, je hebt een blik geworpen op het programma. De titelkandidaten, ja. uh, tot wie, wie, wie, wie, wie vind je eigenlijk nog behoord op de titelkandidaten? Iedereen heeft het over die top 6. Maar heb jij het ook over top 6? Nou, ik ben geneigd om te zeggen dat Heere op beslissende momenten te makkelijk afhaakt. En, en niet. Maar uh, Feyenoord is, is. En Feyenoord en PSV staan nu op 51 punten. Uh, nog vijf punten achterstand met zeven wedstrijden. In deze competitie denk ik dat de top 5. En dan ja, heer De Velde er even af. Maar dat uh, tot met Feyenoord eigenlijk iedereen nog wel kans maakt op die, uh, op die titel. Met name natuurlijk uh, uh, AZ-Ajax Twente en, en PSV. Omdat Feyenoord toch te veel aan het elastiek heeft gehangen. Daar is Europees voetbal overigens een must voor. Een vierde plaats, hè? Nou, ja. moet vierde worden, wil je definitief Europees gaan spelen. Wat opvalt overigens bij de vijf anderen... is dat ze vier keer thuis spelen allemaal. Um, dat er toch nog wel een paar moordpartijen tussen zitten, hoor. AZ-Twente, uh, heb ik gezien. PSV nog tegen AZ. Nou, Feyenoord-AZ, dat kan ook nog net eventjes zo'n wedstrijd zijn... Uh, waar, uh, waar, waar, waar men breekt. Dus er zitten nog wel een paar... Uh, uh, zware wedstrijden tussen. Ik ben geneigd om in eerste instantie te zeggen... dat Ajax het meest eenvoudige programma heeft. Met thuis, VVV, Groningen, uh, De Graafschap en Heracles. En uit naar Veen. Dat kan lastig zijn. Twente en dan uiteindelijk uit nog naar Vitesse in de laatste ronde. Het is, maar goed, het is allemaal koffie die kijken. Maar ik ben dan geneigd om te zeggen... dat Ajax op papier het gemakkelijkste uh, programma heeft. En ook eigenlijk wel het meest in de winning mood zit op, uh, op dit moment. Dus, ja. Voorlopig zet jij op de Amsterdammers je geld. Ja, ik denk dat. Dank je wel. Bovendig hier. To Melee. Tom Bonen is uh, klaar voor de ronde van Vlaanderen... nadat hij afgelopen vrijdag al de sterkste was in de E3-prijs. Wond bel vandaag Gent-Wevelgem. En dan komt ze met zijn drie-vieren naast elkaar op een lijn. Bonen komt eruit, Bonen komt eruit. Bonen wint Gent-Wevelgem. Bonen wint Gent-Wevelgem Gent voor de derde keer. Wat een krachtpatserij van Tom Bonen. Tom Bonen zet zich op het lijstje. De all-time ranking van de mannen die op kop staan... ...van inname eenname van Looij, Merksen, Cipollini... ...en zet daar nu ook maar Tom Bonen bij. Tommeke Bonen weer de sterkste. Ik bespreek het wielerweekend met Bart Volskamp. Ja, Bart, hoe indrukwekkend was Bonen vandaag? Hij was vandaag indrukwekkend... ...maar dat hebben we eigenlijk alleen gezien in de sprint. En vrijdag hadden we dat gezien in de hele koers. Toen was hij zich op, uh, in de E3-prijs. Ja. Toen was hij zich in alle klimmetjes was hij zich aan het testen. En een aantal jongens die probeerden zijn wiel te houden... ...en dat zag je gewoon, het was gewoon uh, geen houden aan. Dus hij had al laten zien dat hij sterk was... Vandaag heeft hij meegereden, heeft hij niks te veel gedaan. En dan wint hij de sprint gewoon uh, glansrijk. Maar hij verstopt zich dus niet? Hij verstopt zich niet. Hij is, uh, ja, dat is een beetje uh, jammer. Je ziet, uh, je ziet een wedstrijd, dus drie prijs, gewoon een grote koers. En je ziet ze ook trainen. Dus ik zag hem onderweg met zijn krachten smijten. Kijken waar hij staat en dan mm -hmm. toch nog winnen. Dus dat doet hij goed. En uh, ja, alles in België en ik zelf met het volg ook... kijk echt uit naar de Ronde van Vlaanderen. Want dan gaan alle puzzelstukjes in elkaar vallen... met het testen, met het, de overwinningen van het voorjaar... met alle ploegen, alle samenwerking. Dan is het de dag. En die dag is gewoon die day. Ja, ik heb het idee dat iedereen uh, alles zet op de ronde voor Vlaanderen. Ik kan er nog, toch echt maar eentje binnen. Ja, ja daarom, daarom ben ik ook heel blij dat uh, Nicky Terpstra woensdag heeft gewonnen. Dat is ook een grote koers. En het is toch al best lang geleden dat de Nederlander zo mooi... Uh, ja. Het is een semi-klassieker, maar toch een klassieker wint. Ronde van Vlaanderen. Bonen, een groot favoriet, zeg je. Cancelara, waar was die vandaag? heeft hij zich laten zien? Die heeft zich laten zien. Op een gegeven moment kwam die eigenlijk voorop te zitten. En met een speelsgemak pakt hij 20 seconden. Maar hij zat alleen met Peter Sagan. Hij pikt een groepje op. nou Die jongens konden niet meer overnemen. En daarachter werd er gereden om dat gat dicht te rijden Dus hij gaf zich over. Maar je zag gewoon met speelsgemak... pakt hij zo 20 seconden. Hij laat zich weer inlopen. Dus die is er helemaal klaar voor. Bonen trouwens vandaag verslaat Peter Sagan. Ook veel genoemd bij de favorieten. En de Deen die Breschel uh, van de Rabobank. Die Breschel uh, was twee jaar geleden al heel erg goed. Toen draait knie over knie problemen. Is hij weer helemaal terug? Uh, nou ja, we hadden een poos gezegd van gezegd. Ja, is hij er wel, is hij er niet. Maar hij begint nu langzaam te komen. Dus ja. ik denk dat hij op het juiste moment daar is. Vandaag werd hij uh, dan derde. Maar ik denk in de Ronde van Vlaanderen. Als ze vorm stijgt. Dat hij precies op het goede moment klaar is. Ja, Zal de Rabobank wel prettig vinden? Uh, een succesje mag, uh, mag er wel eens komen. We hebben gezegd van alle tijd. Maar ik denk dat het wel begint te kriebelen nu. Ja. Um, terugkomend, Bonen en Cancellara, De topfavorieten volgende week. Ja, dat zijn de topfavorieten. Maar als je topfavoriet bent is het ook heel moeilijk om het af te maken. En dat geeft, uh, het geeft een ons... Enorme druk, hè? Het enorme druk. Het geeft ons Nederlanders de kans om, uh, om in de loot... misschien een goede voorsprong te pakken. In dit geval Terpstra die in de ploeg van Bonen rijdt. Als die voorop rijdt en, uh, en Bonen zit erachter... en Cancellara gaat en Bonen kan... Volke, dan zal hij misschien zijn benen stilhouden om bonen niet te laten winnen. Ja. En dan kunnen wij Nederlanders met Terpstra misschien eens een echte klassieker winnen. Ja. En misschien wel Sebastian Langeveld. He. Die zat vandaag als enige Nederlander in de kopproef van ruim 30 man. Uh, de man van Green Edge moest zich wegcijferen voor Matthew Gos. Voor Langeveld is de Ronde van Vlaanderen nu het grote doel. Ik doe dinsdag en woensdag nog de pannen... Maak moe, er moe een hele lange dag van. En dan, uh, en dan is het drie dagen rustig. Donderdag van. laat je lekker zitten, je rijdt hem niet uit. Ja, nou ja dat is, vooralsnog is dat het plan. En, uh, dinsdag is een, mooie, is een mooie kans om nog eens de finale te rijden. Het zal kijken hoe ik herstel van, van vandaag. Je hebt dan vrijdag, zondag en dinsdag. En dan is het, uh, het gewoon rusten En, uh, en, uh, ja, en hopelijk uh, nog iets erbij voor, uh, voor zondag. Ja, want alles is gericht op die twee hoofdgerechten van dit seizoen. Hè? Op de ronde van Vlaanderen en op Parijs-Roubert. Uh, ja, ja dat is heel tricky. het is heel tricky natuurlijk uh, um, uh, om dat te doen. Maar goed, het is. Uh... Ja, als je het niet probeert, weet je het niet. En uh, mijn piek ligt echt bij die twee wedstrijden. Uh, ik heb wat, uh, een terugslag gehad met wat valpartijen. Uh, maar ik, ik denk oh, nu dat het echt de goede kant op gaat. En zonder tegenslag dan. Uh... Ik denk zeker een, over, of een goede een, een rol in de finale te spelen in Vlaanderen. Kijk, Jij zei net over deze finale, het is het nog niet helemaal, maar dat moet ook nog niet, hè, want het is pas over een week. Ja, maar je moet er nu toch wel uh, tegenaan zitten. En ik, ik, als je vandaag niet mee zit, dan... Uh, ik zat heel goed mee en uh, als je net aan mee zit, ja, dan is het uh, panikeren. Na vrijdag was ik zeker toch een beetje stress, maar nou, vandaag zijn die twijfels wel een beetje weg. en uh, Zet ik die vorm door en dinsdag en woensdag uh, zonder kleerscheuren uit de pannen komen en dan... Uh, en, dan helemaal, uh, goed in, uh, en het team is ook goed in orde. We hebben vandaag ja, denk ik laten zien dat we, dat we een koers in de handen kunnen nemen. Dus dat is super. Als je om je heen kijkt, hè, wat zie je dan? Uh, zie je dan een hele sterke Tom Bonus, zoals wij dat ook zien? Die gewoon de dubbel pakt hier. Uh, de E3 en, en, en Gert Wevelgem. Uh, ja, er zijn een paar mannen die er bovenuit steken. Tom heeft uh, gewoon omdat ze sprint uh, super is. Uh, maar ja, als je ziet wat hij op de Taaienberg doet. Uh, Kanselara steekt er bovenuit. Alleen de pech van die valpartij van vrijdag natuurlijk. Uh, ja, ja. Nou, vandaag vond ik hem wel heel sterk. Ook. En uh, ja, er zijn een paar mannen vanavond het balan die, gewoon, die gewoon, uh, nog een trapje boven sommige anderen staan. Maar ja, dat, uh, dat, heb, dat hou je altijd natuurlijk. Het zijn de usual suspects. Ja, zoiets. Ik vond uh, Paulini vandaag een hele goede indruk maken. Die uh, zal heel weinig genoemd worden na volgende week uh, zondag. Maar voor mij is dat ook wel een van de, een van de echte outsiders. Oh, dus uh, Sebastian Langeveld, uh, Bart, hoe schat je zijn kans in? Nou, hij geeft zelf al aan een beetje hoe ik er ook over denk. Hij is natuurlijk een slimme renner. Hij kan die koers aan. Hij heeft in het verleden natuurlijk ook al uh, heel kort gezeten. Uh, voordeel is, hij heeft ook ready naast zich. Ik hoop dat ze langzamer richting de finale kunnen gaan. En voor hem zal hetzelfde zijn. Kijk, als Bonen en Kanselaren die zijn natuurlijk moeilijk te kloppen. Dus hij zal als slimme renner moeten opereren ja. en op tijd, uh, op tijd weg moeten zijn... Met, uh, met de juiste renners, zodat ze ook weg kunnen blijven. Outsider dus samen met, met Nicky Terpstra, of is dat nog... Uh, veel van nee, ik vind, ik vind ja? Terpstra, heb ik echt uh, wat ik al zeg, die is echt in vorm. Ik bedoel, uh, hij kan nog niet tip aan Bono of Cancelarum. Als hij op tijd weg is en ze gaan erachter naar elkaar kijken... dan, dan e heeft hij echt kans om te winnen. Dat zijn de troeven voor, uh, voor Nederland? Ja, zeg maar. ja goed, is even afwachten wat, uh, wat Liewe-Westra bijvoorbeeld doet. Die, uh, die is natuurlijk uh, na Parijs-Nies wat rust gehad. En die heeft, uh, die heeft natuurlijk vandaag gereden. En die rijdt de drie dagen van de pannen. Die rijdt er natuurlijk wel om te winnen met zijn tijdrit. Dus, ja. dus even afwachten wat daar gebeurt. Ik heb even gekeken naar de weersvoorspellingen. Het blijft goed weer, dus... Helaas zullen ze die ook een beetje als trainingsrondje gaan zien. Maar uh, ja, het geeft na de pannen weten we echt hoe het staat. En dan, uh, dan zijn we er klaar voor. Ja, Dat zijn de outsiders voor wat betreft Nederland. Uh, wie, wie, wie heb je nog meer aangevinkt? Ja, ik heb een beetje het lijstje. Wat, uh, ik heb Paulini heb ik ook staan. Ik heb Leif Hosten. Die is een beetje op zijn retour. Maar je zag in de prijs dat hij heel gebrand was. En de finale nog mee zat. Uh, ik zag uh, nou ja, van Avenmat is goed benat is goed... Uh, er zijn er best veel, maar ik denk dat je tot een man of tien kunt komen die eigenlijk kunnen winnen. En dan de rest, die gaat het niet redden, want die moeten zich wegcijferen ja. als knecht. En dan steken die ene tweede bovenuit, Bonen kanselaren. Iedereen zet alles op, op de ronde van Vlaanderen volgende week. Uh, betekent dat, wordt, wordt die koers nou niet te groot gemaakt? Wordt die niet steeds groter met het jaar? Ja, maar goed, het, het, het is natuurlijk uh, het, het, het is een monument uit de wielersport. En uh, zie je het als de, als de Tour de France van de klassiekers, zeker in Vlaanderen. Dus iedereen wil daar gewoon winnen. En hoe belangrijk maar Was dat 25 wordt... jaar geleden ook zo? Ja, nou, ik weet niet of ik toen al echt zo met die koers bezig was. Maar dat is altijd al zo geweest. Je hebt gewoon een paar monumenten in de wielersport. Dat is Parijs-Houbert, de Ronde van Vlaanderen de Tour de France en ja, daaromheen is het gewoon allemaal net even maar, iets minder. Maar het is toch ook een beetje zonde dat een, een prachtige koers als Gent-Weverum... Wordt, wordt weggezet als een trainingskoers? Ja, nou nou de... ja, ik denk Gent-Weverum is niet echt een, echt een trainingskoers. De drie prijzen waren ze echt aan het uh, testen. Maar je moet zien, ik denk dat, dat Tom Bonen misschien die twee overwinningen... die hij nu heeft gehad, in zou ruilen als hij zeker wist dat hij zondag uh, gewoon ging winnen. Dat, is gewoon, uh, dat zijn de verhoudingen? Dat zijn de verhoudingen en, en daar moet het gebeuren. Oké, okay, Bart, dankjewel. Bart Voskamp. Sunday, next to me. Vier dagen schaatsen heeft de afgelopen dagen veertien Nederlandse medailles opgeleverd. De WK-afstand in Heerenveen is daarmee de een na succesvolste uit de historie geworden voor Nederland dan tenminste. Vandaag kwamen er nog twee gouden medailles bij op de ploegenachtervolging. Daar gaan we zo meteen over praten met Sebastian Timmerman. Maar bijna had Nederland een wereldkampioen op de 500 meter gehad. Dat zou voor het eerst in de geschiedenis zijn geweest. Michel Mulder reed in Tielef een baanrecord nota benen, maar zag dat de Koreaan Tebumbo over 2,500 meters 100ste sneller was. Michel Mulder had 34,66. Krijgen we voor het eerst een Nederlandse wereldkampioen op de 500 meter of niet? Het wordt Jawel 34,84 voor uh, Thijs Mo. Nee, niet een wereldkampioen. Mo, Michel Mulder net voor een honderdste. Een honderdste van een seconde. Oh, oh, oh. Toen Maul over de finish kwam dacht ik dat ik hem haatte. Alleen, wat voor tijd tij had jij in je hoofd dan? Nou ja, ik wist 1900ste, maar. Ja, ik vond dat die vier al zo lang op het bord stond. Dus ik dacht, ah, die gaat straks naar de vijf schieten. Ik begon dat te juichen. dat dacht ik, oh nee, net niet, op een Die Je tante was al tien al, want het publiek dacht ook dat je hem had. Ja, ik ging met mijn handen in de lucht. Dat is natuurlijk niet echt bevorderlijk dan, maar... Ja, ik heb wel eens eerder op een honderdste verloren. Dus dat ga ik best wel halen. Michel Mulder rijdt zijn baanrecord in Tiaf. Nog nooit was iemand zo snel. Elf honderdste rijdt hij er vanaf. 34.66 is de nieuwe toptijd. Maar Tai Moe komt dus nog na hem. En ja, op één honderdste pakt hij die wereldtitel alsnog van Michel Mulder af. Tiaf is in vertwijfeling. Is het nou wel of niet? Maar het is dus niet. En dat ziet ook Michel Mulder. En zijn gezicht betrekt... En ook een beetje het gezicht van Gerard van Velden, zijn coach bij APPN. Ah, Dat is nu wel even heel naar. En, uh, maar ik geloof over tien jaar is dit nog naar. Dit blijft even hangen, ja. Ja, nee, dit blijft altijd hangen. Dat is een beetje het vervelende. En het is, uh, dat kan ik wel zeggen, van, uh, een beetje wegwuiven. Maar uh, ik zeg altijd tegen hem, je moet het pakken wanneer je het pakken kan. En uh, dat heeft hij heel netjes gedaan. Alleen hij komt net een honderdste tekort. En dan stap je op een wereldtitel. Uh, zo vaak krijg je die kansen niet en zo vaak ben je niet in vorm. We zijn natuurlijk heel blij. Aan de andere kant ook een klein beetje teleurgesteld. Want wat is het mooi. Om uh, dit publiek ook uh, te retracteren op, uh, op 500 meter, op de elite afstand. Op een uh, wereldkampioen sprint. En dat hebben we hier in Nederland nog nooit gehad. Dus hij zou dan de eerste geweest zijn. En hij zou ook mijn eerste wereldkampioen geweest zijn. Kijk, en dat is dan maar één of twee honderd. is dat net niet. Ja, het is gewoon jammer. Het, het zei zo. Kijk wat er nu gebeurt. Uh, Michel Mulder schaats, is aan het uitschaatsen nu. Heeft zijn eerste interview gehad. Hij rijdt de baan weer op en wordt toegezongen door Thial. Ja. En hij lacht ook weer een beetje, Ah, joh, dit is alleen maar uh, dit is gewoon supervorm. Uh, het is hem gewoon gegund. Het is echt een uh, vechter. Hij, moet er, uh, hij heeft er ook heel veel uh, voor uh, moeten doen. Hij doet er nog steeds om hier te komen. En, uh, hij verdient er. Hij moet er gewoon echt van genieten. En in ieder geval niet balen dat hij tweede is. Zo'n kans krijg je niet snel weer, zegt Gerard van Velden. En dat lijkt Michel Mulder zelf ook te denken. Als hij zijn rondje maakt door Tial langs het publiek, dat hem dus bedankt. En dan... Gaat Mulder het ijs af, gaat zitten op het bankje, Texas gaat uit, want hij moet naast die Koreaan, die Mo op het podium. Die Koreaan die hem het goud met 100 honderdste afsnoepte. Michel Mulder. Ja, kun je alweer lachen? Jawel, ja. Hij ja, kan hier gewoon niet ontevreden mee zijn. Dat is gewoon een hele mooie rit. Ik had wel een klein beetje in de laatste bocht, maar het ging zo verschrikkelijk hard. Ja, die, moest je, die moest je gewoon laten lopen. Zo, zo hard ging het in die laatste binnenbocht. Ja, nou ja, ja, op dat moment moest ik hem laten lopen. Dat, uh, dat heb ik nog nooit meegemaakt, die snelheid. En dat in Tielf? Ja, en dat in Tielf. Ja, dat, Tiel. dat was gewoon een PR. en hij uh, ben ontzettend trots op mijn baanrecord. Dat hij hier nog nooit harder is gereden, dat is echt uh, fantastisch. Ja, je had er ook niet een klein beetje vanaf. Je had er meteen een 1100ste vanaf. Ja, ik heb die tijd wel eens gezien en dat ik dacht van, uh, dat, uh, dat is nog even te hoog gegrepen. Maar... Ja, het was, uh, het was een hele bijzondere dag. Ja, uh, ja dat, dat is dus het, het verrangen aan deze prachtige prestatie. Want ja, jouw coach Geert van Velden zegt ook, het is ook alweer weer zo, dit was wel de kans. Ja, ja ik was in goede vorm. En, ja, als, je hem zo, uh, als je hem zo de eerste 300 meter rijdt, dan uh, ja, je laat je het ietsje lopen in die laatste bocht. En natuurlijk dat hoort er gewoon bij, iedereen maakt wel ergens een missetje. Maar ja, wat Gerard ook wel tegen me zei, als je een vorm bent, moet je er gebruik van maken. Maar dat ik deze vorm had, wist ik ook niet. En, dus ik ben wel heel erg tevreden. Ja, nou, dat zou ik zeker zijn als ik jou was. Ja. Want je kan, uh, je kan er uh, met een zuur gezicht naar kijken, want er was meer te halen. Maar je kan er ook naar kijken als, uh, je kan hier wat uithalen, ook naar de toekomst toe volgens mij. Ja, nee, ja, dat klopt. Ik ben ook ontzettend trots. En ook uh, dat we met Gerard, dat ik dit jaar deze stap heb gemaakt. Ja, uh, hier zijn we nog niet klaar mee. Dit, uh, dit moet nog te, uh, een vervolg krijgen. Ja, hoe ziet dat er dan uit in jouw droomwereld? Uh, we gaan, uh, mijn droomwereld is dat we gewoon met dit, deze ploeg verder gaan en met Gerard verder gaan. We hebben dit jaar met z'n allen zo'n mooie stap gemaakt. en uh, Dat moeten we koesteren, dat we, dat we elkaar zoveel beter maken. En, en, uh, nou, dus ik hoop dat, uh, dat dat goed komt. En wegloopt Michel Mulder. De zomer in, het schaatsseizoen achter zich laten. Met het gevoel van, wat heb ik hier vandaag gedaan? Maar ook met het gevoel van... Ik was er wel heel erg dichtbij. Het, zit, het zat gewoon heel dichtbij, het, het komt, Maar het is altijd weer de vraag van wanneer kan het weer? Snap je, niks is vanzelfsprekend in de sport. En al helemaal niet in sprint. En helemaal niet in sprint. Maar hij bewijst weer dat hij erg goed is. Zei Gerard van Velden in de reportage van Steven Dalerbout. Sebastian Timmerman. Uh, ja, Sebast, dat scheelde maar heel weinig. Hè. Op precies zijn 100ste. Waar komt het op voor vandaan in één keer? Ja, uh, uh, hij verraste mij er trouwens ook mee. Want heel even uh, dacht ik zelfs dat Michel Mulder wereldkampioen was. Maar toen ik die tijd van Mo intikte, dacht, uh, zag ik toch... Nee, shit, 100 honderdste van een seconde. Ja, waar komt het vandaan? Uh, hij heeft een enorme progressie geboekt in het afgelopen jaar... Uh, onder Gerard van Velden, uh, vooral ook op technisch gebied. En uh, ik moest even terugdenken toch wel aan een uh, paar jaar geleden... toen zijn tweelingbroer Ronald Mulder doorbrak... En ik op een gegeven moment buiten even stond te praten met Jan Ikema... die was toen hun trainer. En toen zei Jan Ikema al... eigenlijk heeft Michel nog veel meer talent dan Ronald. Hij zegt, eigenlijk is dat de beste van de twee. Nou, het heeft even een paar jaar geduurd... waarin hij in de schaduw stond uh, van zijn broer. Vond hij ook zo nu en dan wel, uh, wel een beetje moeilijk. Zijn broer ging naar de Olympische Spelen. Hij was toeschouwer, hij dus niet. Uh, uh, datzelfde God voor wereldkampioenschappen sprint... datzelfde God voor wereldbekers. Maar ja, hij is nu echt uh, uit de schaduw getreden van zijn broer. En uh, ja, je kunt ook niet zeggen dat het een toevalstreffer is. Want hij rijdt uh, een barecord, wordt het al in de reportage van Steven. Hij, rijdt, uh, hij verbetert gewoon dik het barrecord. Dus hij rijdt een tijd die al die grote 500 meter specialisten uh, nooit hebben gereden in Heerenveen. Dus het is echt uh, gewoon een klasse race van hem. Ja, maar, maar dan, wordt het, uh, dan komt het zure ervan. Je rijdt de race van je leven en je wordt er net geen wereldkampioen mee. Nee, en uh, Gerard van Velde hoorden we in die reportage er ook over praten. En die zei ook, dit, dit blijft je eigenlijk voor altijd wel een beetje je achtervolgen. Ja, Gerard van Velde weet hoe dat voelt... want die heeft het in zijn carrière ook vaak genoeg meegemaakt namelijk. Dus die kan wat dat betreft Michel Mulder daar wel bij helpen. Maar ja, als je ziet uh, hoe Michel Mulder de laatste weken reed... Uh, uh, ja, dan ben je toch bijna geneigd te zeggen, dit kan geen eendagsvlieg zijn. Dit moet iemand zijn die, uh, die ook de komende seizoenen uh, goede 500 meters gaat rijden. Uh, ja, en daarmee uh, uh, echt uit die schaduw van zijn tweelingbroer stapt. Ik moest ook nog weer terugdenken trouwens, toen ik die reportage hoorde aan uh, vorig seizoen. Toen werd Michel Mulder vierde op het NK-sprint, maar toen mocht hij niet naar het WK-sprint. Er kwam een uh, skate-off en daar werd hij zelfs ineens van voor uitgenodigd, want hij was niet goed genoeg. Nou, dat soort dingen heeft hij allemaal meegemaakt. Uh, men vond bij de KNSB dat Michel Mulder niet bij de wereldtop behoorde. Uh, nou ja, dit seizoen heeft hij zo'n stap gemaakt. Hij, uh, hij is wereldtop. Kunnen we daarmee ook constateren dat Gerrit van Velden goede coach is? Ja, zeker. Ja, vind ik wel. Want uh, uh, niet alleen Michel Mulder heeft een uh, heel goed seizoen gereden. Ook Hein Otterspeer bijvoorbeeld heeft een heel goed seizoen gereden. De Vries. En als je dan bedenkt dat die jongens bijna alles zelf moeten betalen... Uh, ze hebben wel sponsoren, maar dat is echt met een, met een minimaal budget. Zeker als je het vergelijkt met de grote ploegen TVM en Control. Uh, ze hebben ook gezegd, we willen samen door. Maar ja, eigenlijk is het gekke werk... want we leggen er veel te veel geld van onszelf uh, bij. Maar ja, het werkt wel. Uh, ze rijden heel goed. En uh, ik hoop voor hun dat die ploeg bij elkaar blijft. Ja, uh, Mulder, evenaar trouwens, hè, met zijn zilveren plak... de beste prestatie van de Nederlander ooit op de 500 meter. Ja. Ben 12 jaar geleden, ja. werd ook tweede... Maar qua bekendheid hè, is Mulder nog lang niet zo ver. Nog geen Winnemars, nog geen Groothuis. Uh, uh, verwacht jij dat hij die stappen wel gaat zetten? Dat het echt een bekende Nederlandse schaatser wordt? Ja, dat, dat, dat zie ik er wel van komen. Kijk, het is natuurlijk. Uh, je, dan moet je meer doen, natuurlijk, uh, dan heel goed schaatsen. Je moet ook een beetje. Ja, zo'n verhaal om je heen hebben, zijn charme. Wennemars was natuurlijk altijd te vlot te praten. Die, die is daardoor natuurlijk voor een deel ook bekend door geworden, die prestaties. Plus dat de, de, de, de, het uiterlijke voorkomen. Michel heeft natuurlijk uh, dat verhaal om zich heen van zijn tweelingbroer. Michel en Ronald Mulder. Het was natuurlijk nog mooier geweest als ze vandaag een keer tegen elkaar hadden gereden. Maar uh, uh, ja, ik zie hier wel uh, een nieuwe. Uh, ja, Nieuwe 500 meter uh, toonbeelden in, zeg maar, voor de komende jaren. Boegbeelden, moet ik zeggen, sorry. We <laughs> 500 meter boegbeelden voor de komende jaren. Daar hebben ze dus nog een uh, hele zomer voor, Ronald en uh, Michel Mulder. Ook bij de vrouwen stond er een Nederlander op het podium bij de 500 meter. Thijsje Oenema haalde het uiterste uit haarzelf. En werd derde achter is Sangwa Li en nummer twee Ying Yu. Steven Dalen bouwt met Thijsje Oenema. Ja, dat waren twee perfecte races. Ja de, ja, de eerste ging minder goed dan de tweede. De tweede was eigenlijk best wel goed. Alleen, uh, ja, nee. Ja, waar zat het, zat het verschil dan in? Nou, dat voelde, ja, misschien was ik daar ook iets meer aan het denken wat ik aan het voelen was. Maar de tweede was ik meer aan het racen. Dus toen zet ik mijn gevoel een beetje minder uit, meer uit. Dus ja, dan... Uh... Ja, maar twee hele... ik heb nog nooit zo hard een t gereden. Dus, uh... dus waar praten we over? Ja, nergens over mijn derde, dus het is allemaal fantastisch. Ja. Ja, Ongelooflijk, dan sta je op het WK, uh, op het podium. Thijsje Oenema uit jouw Nederland. Had je dat durven dromen? Nou, het was al een groot feest uh, dat ik een Tia, mijn thuisbaan een keer een WK mocht rijden. mijn eerste weken afstanden. En dat ik hier mocht rijden voor de vol t dat genoot ik al heel erg van. En dat je dan dit flikt, is natuurlijk geweldig. Was er, natuurlijk uh, ja, is het druk, maar hoe voelde jij die? Nou, ik wil gewoon twee hele goede races rijden. En ik dacht, ja, ik uh, reed drie weken geleden nog echt heel slecht. En uh, ja, ik wist wel dat ik het kon en ik wist dat ik heel hard aan het schaatsen was in de trainingen. En dan uh, ja, moet je het maar even laten doen en dat het lukte. Kun je zeggen dat je hier uh, ja, dat je het uiterste uit jezelf hebt gehaald vandaag? Ja, veel harder kon ik ook echt niet. Het was... Uh, ja, 98, 1 rijden is voor mij heel goed voor nu en uh, ja, nee ja, dat kon ik niet, dus... Een raar seizoen voor jou, hè? Uh, ja, een piek aan het begin en een piek aan het einde. Ja, nee, dat... Uh... Ja, nee, uh, ja, bij het enke afstanden won ik hem, was die reek, dat was een hele goede race en nu voelt het ongeveer net zo. Dertussenin heb ik eigenlijk, was ik nooit echt helemaal tevreden. Ik heb wel drie keer op podium gestaan in de wereldbeker, maar ja, toen dacht ik, ja, ik kan wel harder en nu uh, ja, flik je het op het goede moment weer. Je mag wel even over de, over de zomer heen kijken hoe ga je dat nou uh, volgend jaar uh, nou, die volgende stap maken zoals dit schaatsen heet dan? Nou, ik rij nu 16 uh, harder dan dat ik ooit op die half heb gedaan in één seizoen. Nou volgens mij in twee seizoenen zelfs. Dus uh, ja, ik ga Zo doorgaan wil je zeggen? Ja, nou, ik zit op de goede lijnen en ik uh, weet dat ik in de zomer nog veel beter kan doen en uh, dat wil ik graag gaan doen en uh, ja, ik weet waar ik uh, winst kan halen en dus uh, dat ga ik uh, proberen en dat ik dan nog uh, weer een stap kan maken jij kan vrouwen als zangwaar liever slaan. Nou, ik, ik denk in, uh, voor de lange termijn wel, ja. Wat ga je van de zomer doen? Nou, ik ga eerst lang uitrusten. En dan uh, weer heel hard trainen. Ook nog wel iets leuks, toch? Ja, nee, ik ga op vakantie over uh, twee weken. En daar heb ik heel veel zin in. Dan neem je de medaille mee? Nou, ik denk dat ik me thuis laat. Want uh, nee, nee, die berg ik netjes op. En dan uh, kijk ik af en toe nog eens keer na en denk Goh, wat een topseizoen. Thijs Joenema. Oedema spreekt, uh, Sebas, van het topseizoen. Uh, ze heeft vooral goed gepiekt, kan je dat zeggen? Ja, ik uh, zou het seizoen van Thijs Oedema eigenlijk willen samenvatten... Uh, als een soort U-vorm. Uh, gepiekt aan het begin van het seizoen... met uh, twee Nederlandse titels, 500 en 1000 meter. Daarna toch een lichte terugval... en uh, uiteindelijk een, uh, ja, een superpiek aan het einde... Um, ik had absoluut niet verwacht dat Thijsje maar hier op het podium ging rijden. Laat ik dat maar gewoon heel eerlijk zeggen. Ik had zo ja, rond de vijfde, zesde plaats had ik haar uh, ingeschat. Maar uh, ja, ze levert gewoon uh, perfecte strijd tegenover sang Lee en Ying Yu. Uh, ze blijft toch andere erkende sprints. Dus als Kodaira, als Margot Boer, als Heather Richardson blijft ze voor. Nesbit niet te vergeten. Dus uh, nee hoor, petje af voor Thijsje maar Ze heeft me daarmee ja. echt, uh, echt verrast. Oenema brons, 500 meter. Boer brons op uh, de 1000 meter. Kun je zeggen dat het weer goed gaat met de Nederlandse spinsters? Ja, maar um, ze zijn toch wel bijvoorbeeld op die 1500 meter... echt afgetroefd door Christine Nesbitt, hoor, de Canadezen. Dat is een klas apart, hè? Ja, dat is een klas apart. En als je dan ziet dat die toch wel wat foutjes had in haar 1000 meter... en uiteindelijk toch nog met zo'n overmacht wint... Uh, als zij deze vorm weet vast te houden in de komende twee jaar... richting de volgende Olympische Spelen... Nou, dan wordt het een hele luif voor de Nederlandse dames... om daar goed partij aan te geven. En dan uh, naar de ploegenachtervolging goud voor zowel de mannen als de vrouwen. Ja, dat is uh, ongekende beelden. Ja, dat is één keer eerder gebeurd in Nagano in, uh, in 2008. Ik moet zeggen dat ik het bij de mannen wel een, beetje, uh, wel een beetje verwacht had. Ook door de terugkeer van Sven Kramer, die die ploeg toch perfect op, uh, op sleeptown nam. Uh, bij de vrouwen kwam het voor mij toch wel een beetje als een verrassing. Ik moet je heel eerlijk uh, bekennen dat ik gisteren... Uh, de hele dag naast Erben Wennermars zat, die was toen mijn co-commentator... maar die is ook de adviseur van, uh, van Arie Koops bij die uh, ploegenachtervolging. En die had een briefje op tafel laten liggen. Ja, en dan kon ik toch niet laten om daar even stiekem op te kijken. En dan zag ik staan, uh, doelstelling uh, binnen de drie minuten. Dat ging dus over die vrouwen. Toen dacht ik, nou, dat is binnen het barenkor. Ik denk, dat is uh, behoorlijk snel. Maar dat, dat wisten ze dus voor elkaar te krijgen, dat baanrecord te verbeteren. Ja, en de Canadese dames reden zich stuk uh, op, het, uh, op de tijden van uh, Irene Wüst, Valkenburg en Linda de Vries. En dat, uh, nou ja, volkomen terecht dat zij, uh, dat zij kampioen worden. En toch nog een uh, gouden medaille voor Irene Wüst. Twee gouden plakken dus voor Nederland, Sebas. Betekent dat dat er nu eindelijk eens een keer structuur in zit? Dat het beter gaat met Koops en Wendemars als adviseur? Nou, één zwaluw maakt nog geen zomer. Uh, maar wat ik wel al bijvoorbeeld goed vind... is dat er dus nu, uh, ruim van tevoren voor zo'n toernooi... Samen, dat men samen gaat zitten en dat er overleg is. Hè, dat er zo'n doelstelling wordt neergelegd... waar ik net over zei, van de vrouwen. Maar wat ik belangrijker vind voor uh, de komende jaren... richting Sochi, richting de Olympische Spelen... dat men die, die uh, ploegachtervolging goed gaat inpassen in de selectiecriteria. Zodat uh, um, de beste opstelling, wat blijkt uiteindelijk dat door dit seizoen en het volgende seizoen, de beste opstelling is... dat die rijders ook daadwerkelijk met elkaar kunnen rijden in Sochi. Want je ziet het vandaag maar weer. Je hebt het gewoon over potentiële medailles. Misschien wel potentiële gouden medailles. En dat was het probleem in Vancouver. Dat uh, de samenstelling zoals ze die jarenlang gewend waren... en niet kon zijn in Vancouver... omdat rijders zich niet individueel hadden geplaatst. Dus draai dat dan om, zou ik zeggen. Goed, afrondend, uh, Sebas. Mooi laatste toernooi van het seizoen. Ja, zeker weten. En uh, critici zullen zeggen: zie je wel, uh, dit is weer zo'n typisch tussen-Olympisch jaar waarin Nederland uh, verreweg de beste is van de rest. En uh, nou, het is aan de Nederlandse schaatsers om te bewijzen dat die critici ongelijk hebben in uh, de komende twee seizoenen richting de volgende Olympische Spelen. Sebastian, dankjewel. De schaatsers gaan het vet in. Ja, en uh, we gaan uh, de zon in, de tuin in. Jamie Stewart met Friends helpen een handje. Dat is niet zo heel erg buitenlands voetbal. Juventus blijft in de Italiaanse Serie A in het spoor van koploper AC Milan. Juve won vanavond met 2-0 van internationale. En blijft op vier punten van Milan staan. Inter speelde trouwens zonder de geblesseerde Wesley Sneijder. Hebben ze dus nodig. In Duitsland heeft Borussia Dortmund uitgehaald bij FC Kulm. Het werd maar liefst 6-1 voor de koploper in de Bundesliga. Bij Rus stond het nog 1-1. Door de overwinning is het verschil tussen Dortmund en de nummer 2 Bayern München weer 5. Punten en één wedstrijd is er gespeeld in de Engelse Premier League, West Bromwich Albion. Tegen Newcastle United werd 1-3. Dan aan het slot van deze uitzending. Om 12 uur vanmiddag begonnen we aan de 10.0ste 10 uitzending van Langs de Lijn. De eerste uitzending na die mijlpaal zit er nu alweer bijna op. Maar vanmiddag stonden we 7 uur lang stil bij 10.000 keer sport op de radio. Een impressie nu van het jubileum, waarin nieuwe verhalen werden geschreven en oude verhalen werden verteld. Dit is NOS langs de lijn nummer 10.000 vanmiddag vanuit instituut Beeld en Geluid in Hilversum. Hier zijn Twan van Peperstraten en Tom van het Hek. La, la, la, la. Muziek, oude fragmenten vandaag... En natuurlijk ook historische stemmen. De 10000 aflevering van Langs de lijn zal niet onopgemerkt voorbij gaan. Die, die uitzending langs de lijn was toen zo bedreigend voor het voetbal dat de KNVB eiste dat pas een half uur, uur. aan het begin van ja. de wedstrijden ja. mochten we er naartoe. Ja. En dan mocht je geloof ik Flitje. alleen en de stand zeggen ja. en meer ja. niet, ja. Ja. want ja. anders gingen de mensen alleen maar aan de radio zitten luisteren. Kan ja. je nagaan? Ja. La, la, la, la. Wat een mooi doelpunt! Zeg.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 Ik zeg maar, wat de mensen op de Pieren-Scheveningen uitvoeren... dat interesseert mij ook helemaal geen moer. Toen zegt hij nou, ga dan maar naar Duinlicht. Bij die halve finale met die goal van Van Basten... dat hij zo gilde wat je net hoorde. Toen joch te sprong juichend op... en er sloeg de arme DDR-collega naast ons werkelijk van zijn stoel af. Die lag <laughs> ja. ineens op de grond. Hoor. La, la, la, la. Voor de Alonso zijn het echt de allerlaatste meters. Daar is de geblokte vlag. Fernando Alonso. En in Italië worden ze helemaal gek. Hij wint de grote prijs van Maleisië. Tweede wordt Perez met een sauber. Voor het eerste vier jaar weer een sauber op het podium. Krijgen we voor het eerste Nederlandse wereldkampioen op de 500 meter of niet? Het wordt, jawel, 34, 5, 84 voor uh, Tijbum Mom. Neem niet geen wereldkampioen. Mo blijft niet zo milde Net voor een honderdste. Een honderdste van een seconde. Die, die, die, die, die. Gerard en ik zei 39 jaar, maar ik geloof dat ik je een jaartje tekort gedaan heb. Hè? Je doet al 40 jaar hockey. Ja, er heeft iemand in Engeland, Patrick Rowley... een van de Engelse journalisten, die wilde eigenlijk de man zijn... die het langste met hockey bezig was. Die heeft het allemaal uitgezocht en die heeft uitgevonden... dat ik 19 maart 1972 de eerste uitzending maakte voor Langs de Lijn... vanuit Watford in Engeland, Groot-Brittannië. 19 maart 1972, jongen, het wordt een oude mannenverhaal als we niet oppassen. Ik wilde altijd dat dus de platen die gedraaid werden... Of door de uitvoerende, of door het liedje zelf, dat die herkenbaar waren. Maar dan moeten ze daar omheen gaan komen. Dan is het Oscar Freire daar helemaal aan de buitenkant van de weg. Die daar moet uh, proberen te komen. En Tom Bone binnendoor, valtpartij. Zware Valpartij van Rogas En Tom Bonen. Tom Bonen, Tom Bonen. Of is het aan? Het is Tom Bonen die hier de wedstrijd wint. De derde keer, uh, derde overwinning in deze redwevelgum voor Tom Bonen. En als Fink sluit mag Sim de Jong gaan trappen in een pogingwagen om Ajax vanaf 11 meter op 2-0 te schieten. Daar komt de aanloop, daar komt de bal en goal.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 Het is jaar in jaar uit de strijd geweest om Radio Tour de France weer zo te krijgen als de beste mensen van Hilversum, Buurman en zijn vrienden dat wilden hebben. Want de Tros wilde dit ook en de Avro, die hadden de derde wereldoorlog al geclaimd, die moesten ook meedoen. Enfin. Dat gedoe, daar hebben Ruis en ik gelukkig en Herman van der Welden nooit iets mee te maken gehad. Als u bij de omroep zou willen gaan werken, jonge mensen, gaat u dan nooit naar een vergadering. Er werd ooit gezegd toen Theo Komen overleed: hoe nu verder met Langs de Lijn? En het bestaat gewoon en het, het blijft bestaan. omdat er zoveel goede, en dat hoorde ik net Ferry ook zeggen: geestdriftige mensen met zoveel emotie en gevoel in zitten, met passie voor de radio. Blijft altijd bestaan. Ja, dat was hem. Uh, dat, dat was het geluid een in, in uh, de uitzending. Zeven uur lang mochten wij met ongelooflijk veel plezier voor u maken. Met heel veel corrieveeën uit het verleden en sport uit het heden. Op naar de volgende 10.000. Dank allemaal voor het luisteren en nog een zeer prettige avond.